2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Mali is een rechter opgepakt die in 2012 sharia-vonden uitsprak in Timbuktu. De stad was toen in handen van moslim-extremisten. De man was rechter in een islamitisch tribunaal van Ansardine... een groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Er vond toen een openbare executie plaats. Een vrouwen die zonder sluier over straat gingen, kregen zweepslagen...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 Bij de aanslag op een restaurant in Kabul zijn onder andere een IMF-vertegenwoordiger en drie stafmedewerkers van de VN omgekomen. IMF-topvrouw Lagarde heeft haar diepe bedroefdheid uitgesproken over de dood van haar vertegenwoordiger in Afghanistan, een 60-jarige Libanees. Wie de drie VN-medewerkers zijn is nog onduidelijk. Bij de aanslag kwamen zeker 14 mensen om. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant, daarna openden twee aanvallers het vuur. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende droogte. Sommige steden zijn al bijna door hun watervoorraad heen en het risico op natuurbranden neemt toe. Volgens de gouverneur is het de ergste droogte in de geschiedenis van Californië. Hij hoopt dat president Obama de noodtoestand overneemt. Californië krijgt dan recht op financiële hulp.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 Welkom beste luisteraar bij Woord, het programma dat u deze vrijdagnacht het mooiste uit onze omroeparchieven toont. En deze uitzending gaat het over, u hoort het al een beetje op de achtergrond, dieren. Dieren, dieren, dieren, vijf uur lang. Want waarom ook niet, er zijn heel veel meer dieren dan er mensen zijn. Ik heb nog eventjes nagelopen, uiteindelijk leven er zo'n beetje een... Het aantal dieren dat moet u schatten op ongeveer 5 met 30 nullen. Hoeveel dat er zijn, ik wou net zeggen, ik kan dat nummer niet geven. Een 5 met 30 nullen. Zoveel wezens leveren op deze aarde. Het zijn uiteindelijk 8,7 miljoen soorten, waarvan de meeste allemaal bacteriën zijn. En ja, soorten zoals de mens, zoals vogels, zoals marmotten, ja, dat is slechts 1% van dat geheel. Reden genoeg dus om deze hele uitzending te wijden aan dieren. En uh, we beginnen vandaag met vogels. Je hoort ze op de achtergrond. En ik zou er eigenlijk wel in deze hele uitzending naar kunnen blijven luisteren. Maar wellicht is dat te gortig voor u. Um, daarom gaan we gewoon beginnen met, met pratende vogels. Want Tweety kan praten, Pino van Sesamstaat kan praten. Maar kunnen echte vogels het ook? In de documentaire Sprekende Vogels van radiomaker Bob Oeshi en collega's. kunnen vogels dat in ieder geval wel. Luister en geniet van pratende, zingende en lachende parkieten. Papegaaien en Beo's en hun eigenaar in de documentaire. Uitgezonden in 1974 in het programma Radiorama. En dan zit hij op mijn man zijn vinger. Ja. En, dat vindt die, en dan gaat hij zitten doezelen, die vogel. En mijn man die vindt dat ook prachtig. En dan hoor je niks anders dan van kopje, krouw, kopie En dan moet mijn man met het puntje van zijn neus... bovenop zijn kopje die veertjes heen en weer halen. Nou, de vogel geniet, maar mijn man geniet ook. Hij is op de lachter. Ja, ja, dat doe je wel, hè? La. Mevrouw van Wijk, uw Beo, die imiteert een valse piano. Heeft u zelf ook een valse piano in huis? Ja, dat denk ik dan wel, ja. Piano stemmer. Komt tenminste, geregeld. En die vindt het ook niet zo mooi. Kan die de BO dan niet stemmen? Uh, ja, de BO... Die, die, nou ja, die stemt zelf. Die stemt precies wat, wat de pianostemmer doet. Met kwart tonen... Nou, heb hebben ze me verteld. Heeft de pianostemmer me verteld. Je gaat ook altijd ontzettend keer als die pianostemmer er is. Uh, ja. Bij, bij ieder bezoek gaat hij tekeer. Hij vindt het de zaligheid. Hoe meer mensen om meer vragen. ziek. Kouwe, John? Kouwe? Ja, gaat wel hoor. Is het niet zo dat u wel eens de televisie voor hem aanzet? Ja. Paulus de boskabouter, Eucalypta, dat was gewoon een uh, favoriet van hem. Toen hadden we hem net hoor. We hebben hem zo heel klein gekregen. Toen moesten we hem nog voeren. Maar het eerste wat hij deed was Eucalypta. Want we hadden ook wel eens kleine kinderen over huis natuurlijk. En die wilden ernaar kijken. Maar toen merkte ik dat hij dat geweldig vond. zette ik hem op tafel. Hè. Kon hij het zien en helemaal volgen. Als die ex kwam, dan vond hij geweldig, dan krijg hij er niet mee. Soms timt hij gewoon. Dan zou je zeggen, je kan niet beter doen in het toneelstuk. Zo goed, dat timt hij het dan. Maar dat is toeval, volgens mij. Geeft u eens een voorbeeld dat hij dat precies erin springt op het goede moment? Oh, elk ogenblik. Als hij bijvoorbeeld uh, honger heeft... En, en hij zit te krijsen om eten. En ik kom zijn bakje halen, dan zegt hij precies op dat, Zo, zoiets van eindelijk. En... Als je, ja, jij zegt wel eens dingen van uh, dat en dat moet nog gedaan worden. Of, of ja, dat, uh, dat is mislukt. of dat Dan roept hij uh, jammer. En dan precies op het goede moment. Ik heb gehoord dat hij een hele huldiging heeft versteerd. Ja, dat heeft hij ook. Het 25 jarig bestaan van een man aan de goede neemlanden. Ja. En er werden dus enkele plechtige dingen gezegd. Maar dat viel helemaal in het water door het gelach van hem. Het geroep van hem ertussendoor. Maar iedereen begon te lachen dus tijdens het jubileum om dat, om dat, om ja, dat ja, je lacht er toch om. Je lacht er natuurlijk toch om. Als iemand zegt, beste Harold, zo en zo. En hij begint, ha, ha, ha. En, euh, mooi, hè, enzovoort. Dat, dan lach je. Was uw man daar voor één keer ontsticht over? Dat het zo gelopen nee, was? Nee, geen moment. Nee. En niemand. Alle journalisten vonden het mooi. Dus... Nee, dat was niet erg. Hij was de ster in plaats van mijn man. <lacht> maar dat vinden we niet erg. John Christel in Noordwijk is voormalig orkestleider. En het orkest dat hij nu nog leidt. op zijn. ik zal niet zijn leeftijd vragen. maar. op wat oudere leeftijd. bestaat nog maar uit één vogel. En die heet. Ja, zijn officiële naam. Zijn naam is Jonkheer Kiekeboe van Piekenstein. Hij zegt zelf Kiki Kristal. We noemen hem Kiki. De afkorting is dus Kiki, Kiki Christel. We hebben een eerste naam. Leo zeg Kiki Christel, dat als hij ooit eens weg zou vliegen... dat natuurlijk iedereen weet waar hij thuis hoort. Maar als mensen een uh, parkiet willen hebben... die praten leert, of die later praten kan... dan moeten ze een mannelijke parkiet nemen. En dan moeten ze hem... Zo dat hij van zijn moeder komt, dat hij pas alleen kan eten. Maar vooral een mannetje. En alleen, vooral alleen. Niet met een andere pakiet samen. Ik dacht dat, dat vrouwen juist zo van de tongring gesneden werden. Dat is inderdaad, dat schijnt bij parkieten juist het tegenovergestelde te zijn. Ja. <laughs> Als hij bijvoorbeeld s'morgens uit zijn kooi vliegt, dan vliegt hij op mijn schouder en dan zegt hij: Dag lieve jongen, kusje, kusje. En dan moet je hem een kusje geven. Baatje, hij noemt me baatje in plaats van baasje. Dat klinkt een beetje leuker. Heb ik hem ook geleerd. Hij zegt ook vies baasje. Baatje vies, ja. Ja, dat, ja. Ik heb eens gemorst met een kopje koffie. En uh, toen heeft mijn vrouw gezegd uh, baatje vies. En nou bij uh, te pas en te onpas uh, word ik door hem voor schandaal gezet. Huh? Dan begint hij baatje vies, baatje vies. Maar wat hij ook leuk zegt, dat is bijvoorbeeld uh, baatje kusjes. Komt er achteraan. Ja. He? He. Nou, ik moet u vertellen, hij is voor geen, geen 50.000 gulden te koop. Nee. Toch, uh, toch heeft deze jongheer, geloof ik, maar een of twee of zo gekost. Ja, ja uh, drie Riksdaalders heeft hij gekost. Ja. En de kooi? En de kooi. <laughs> maar de kooi, die kostte wel 130 gulden. Ja. Dat schat je dat je vrouw. Willy Walde, die heeft er ook een gehad. Ja. En, uh, die is uh, plotseling gestorven. En toen was... Uh, Willy Walde die was echt ondersteboven daarvan. Dat die vogel toen zei iedereen... hoe kan iemand nou... hoe kan iemand nou zo onder indruk zijn... van het verlies van een vogeltje? Maar alleen Willy Walde begreep het. Dit, dit. Die man is daar werkelijk kapot van geweest. Willy Walde die kan dat altijd bevestigen. En die heeft ook maar gezegd... Kerstel, pas op voor en laten niet van de kranten eten, want doen ze graag. Ze eten graag een stukje van krant of ze scheuren een stukje uit een boek. Uh, het zijn echte bijters, hè. Ze scheuren soms een hele bladzij uit een boek als ze de kans krijgen. En dat schijnt funest geweest. zijn Dat had hij dus bij Willy Walden gedaan en het daardoor is dit beest gestorven. En Willy Walden is er echt, echt kapot maar, van geweest. Maar van die had je gehoord dat je een vogels vogel zo kon leren praten en zodoende is hij zelf aan een parkiet begonnen we hebben er al eerder een gehad ja was die ook zo begaafd? ja, maar niet zo maar die was vriendelijker dit is zo'n loeder Deze. ja, die pikt alles kapot hij gaat in allemaal planten zitten, eerlijk waar ik krijg een ruzie om met mijn man maar van hem mag hij alles hij is voor ik weet niet hoeveel duizend gulden niet te koop maar nieuwe planten krijg ik niet ja, het helemaal kapot. Het is natuurlijk zo. Ik krijg uh, steeds kusjes van hem. En dat uh, houdt verband met mijn leeftijd eigenlijk. Hè? Als er geen, uh, geen een ander is die dat niet doet, dan, dan moet je maar genoegen nemen met het parkiet. Hè? Hij zegt ook baatje lief. Ja. ja, dat zegt hij wel. En dat meent hij ook wel. Ja. Maar, uh, baartje lief en baatje zoet. Maar vrouwtje maakt de kooi schoon en vrouwtje geeft hem eten en vrouwtje geeft hem drinken. En als hij op mijn hand zit, dan pikt hij maar als ik weet niet wat. Ik geloof dat het een mensenkenner is, hè. Oh. Oh. Dat is een mooi geluidje. hard ook. heeft u uh, meer dieren in uw vogelhospitaal gehad uh, die konden praten? Um, nou, ik heb één vogel gehad, een kou die kon wat zeggen. Als iemand die doof was. En ik heb nog een kou die akker kan zeggen. Maar verder uh, praten de vogels allemaal hun eigen taal. En zijn de zaken dus andersom? Ik praat de taal der vogels. Om het verstaanbaar met hun te kunnen maken. Hoe komt het dat uh, papegaaien en sommige parkieten dat uh, wel zo perfect kunnen nadoen? Beo's. Uh, waarschijnlijk door het vermogen om goed te imiteren. Maar waarin hem dat nou zit, weet ik niet. Ze hebben, vogels hebben geen stembanden. Maar die hebben een sierings waarmee ze het geluid produceren. Maar waarom de ene dat nou beter kan dan de ander, weet ik niet. Maar een spotvogel. Een vogel in het wild hier in Nederland kan dus ook erg goed andere vogels nadoen. Dus het is een kennelijk aangeboren eigenschap, maar verklaren kan ik het niet. De BO van een mevrouw van Wijk die ik in Hilversum gesproken heb. Die zei, ik weet niet of hij het begrijpt, maar hij heeft wel een perfecte timing. Toen mijn man zijn 25 jarige jubileum vierde. En daar eh, werd een speech afgestoken. dan begon hij steeds na geachte jubilaris vreselijk hard en honend te lachen. Ik weet natuurlijk niet wat er in die bio omgegaan is... maar ik vind het wel een geesteverhaal. Mevrouw Holtenspiet, u zit nou bij een, een bosuil. U zegt, u spreekt de taal der vogels. Wat zegt u dan tegen uw bosuil? Als ik graag wil hebben dat mijn bosuil bij me komt... dan maak ik dit geluid. Dat is bosuils met een accent dan. Maar dat betekent, kom bij me. En als ik bij schoonmaker per ongeluk met mijn hoofd tegen de klauwen aanstoot, dan denkt ze wel eens dat het prooi is... Dus dan slaat ze de klauwen in mijn hoofd hart, wat geen prettig gevoel is. Dan laat ik meteen weten, dat is Esperanzo bij alle uilen. Dat betekent laat me los. En dan trek ze meteen de klauwen in, zodat ik weer verder met mijn werk kan gaan. Dat is wel gek. De meeste dieren spreken dus mensen na, maar u heeft het omgedraaid. Ja, dat is nodig, want anders dan begrijpen we elkaar niet. Dus dan begrijpen we elkaar verkeerd. Dus als kouwen bijvoorbeeld aan me zitten, en ze moeten van me afblijven blijven. dan zeg ik Poeg betekent dus op zijn kous, blijf van me af. En bij zwaluwen is blijf van me af, chat. E enigszins anders uitgesproken. De boerenzwalu zegt het iets anders dan de huiszwalu, Maar het komt toch wel neer op het geluid chat. Hebben ze u al een leerstoel vogeltaal aangeboden? <laughs> nog niet. Daarvoor uh, uh, weet ik nog te weinig. Want ik noem maar een klein voorbeeld. De koolmeester heeft 35 uitdrukkingen. En uh, er is pas heel weinig van door ornithologen bekend wat dat allemaal betekent. En ik ben zelf nu met een jonge koolmees bezig... om langzamerhand erachter te komen wat die geluiden allemaal betekenen. Want ze hebben geluiden van kom bij me. En ze hebben geluiden als ze je roepen, als ze je wel zien... dan is dat geluid anders dan wanneer ze je niet zien, maar je toch horen. En die koolmees hebben zoveel uitdrukking... dat je bijna gaat geloven dat ze zelf... een politiek debat kunnen volgen door de vele uitdrukkingen die ze hebben. Ik heb aan een aantal mensen gevraagd hoeveel woorden hun parkiet of BO sprak. Nou vraag ik aan u, hoeveel woorden spreekt u in vogeltaal? Nou, we hebben 365 vogelsoorten in Nederland. Ik heb ze natuurlijk nog niet allemaal gehad, ongeveer 250 soorten. En van een groot aantal weet ik ongeveer de contactroep. Ze hebben dus een contactroep met elkaar... Zoals Sri bij een merel en bij een zanglijster. En dus van enkele vogels, van meeste vogels weet ik wel de contactroep en een enkele vogel weet ik ook wel blijf van me af. Maar ik ben bang dat ik op dit gebied nog een hele hoop moet leren. Dat is hem niet, dat is een kraai. Enkele keer hij maakt ook wel eens geluid van Zo van een fles die opengekurkt ge... open wordt. Maar hij uh, is de laatste tijd geheel onthoudig geworden. Dus het geluid maakt hij namelijk niet meer. <tie> Dat is een begroeting van een van de kraaien. Ik heb een kraai gehad die uh, mij als moeder beschouwde. En later dus als echtgenoot. En dan begroeten echtgenoten elkaar met dit geluid. Die vogel vloog los en dan ging ik regelmatig mee op de hei wandelen... En dan vlog die kraai in ent voor me uit en ging in een boom zitten. En als hij me dan zag aankomen, dan maakte hij dat geluid. En dan gebeurde het dikwijls dat de wandelaars op de hei waren... die die kraai oh. daar in die boom niet zagen zitten... maar mij daar zo oh, oh, oh, bezig zagen, terwijl ik me voorover bukte om die kraai te begroeten. Dus die mensen dachten dat hier een halve gek bezig was. Dus die liepen met een vaart voorbij en keken dan nog schichtig achterom... of ik hun niet achterna kwam om hun kwaad te doen... Dus er zijn nog altijd een aantal mensen in huis... die denken dat ik niet helemaal wel bij het hof ben. Zes hem, de piers. Kijk eens. Wow. Mevrouw de Roy, hoe denkt uh, Karel... over de gang van zaken in de katholieke kerk op dit moment? Ik denk dat het ook een beetje verwaard voor hem is. Net als voor ons... He? Hij gaat wel eens uitlogeren bij uh, gereformeerde mensen. Hoe gedraagt hij zich daar? Uh, dan uh, bidt hij ook. Een, uh, het weesgegroet. groet. Weesgegroet uh, uh, wat gereformeerden niet bidden. En dat uh, valt hun dan wel op. Maar ik geloof niet dat ze zich daaraan ergeren. Ze vinden het wel grappig. Hebben ze hem wel eens geprobeerd om onze vader te leren... in plaats van het weesgegroet? Nou, dat bad hij toen ook, ja, maar nu niet meer. Nee. Ach ja, dat moet in deze tijd toch ook, hè? Als we eukenmenies willen uh, samenleven. Dan moet je wel uh, respect hebben voor elkaars meningen, toch? Huh? Ook voor die van de grijze Ja, beslist, ja, ja. Ja, daar ben ik sterk mee eens. Hij heeft een rode stijt. Doet hij aan politiek? <laughs> nou, de... de eigenaar wel, maar de eigenaresse niet. Klopt eigenaar is roodgezind, maar de eigenaresse is uh... voor een christelijke politiek. Ja, hij is ook ja. nogal religieus, hè? of is dit het oh. alleen maar op zondag? <laughs> nou, dat is. Uh, ja, hij neemt het over het tafelgebed wat wij altijd voor en na de maaltijd bidden. En, wat zegt hij dan? Uh, heer, ontferm je over ons en u rijk coma Maria in je kooi. <laughs> ja. Hij is uh, vroom, hij is vrijerig, maar kan hij ook vloeken? Ja, dat kan hij ook. Hebt hij in de tijd wel gedaan, maar dat vond ik nou niet zo grappig. Want uh, dat was, we hadden gras in ons voortuintje gezaaid... en daar gingen de jongens overheen fietsen. En dan zag ik dat en dan zei ik, verdomme jongens. En dat zei hij ook, verdomme jongens. Ja, en uh, nee, dat, dat is hij wel. Ja, ik zei het toen niet meer en nou ja, dat is hij ook afgeleerd hoe moe ga je? hoe moe ga je? kom. nee kom nou. kom Let's go. She's <whistles> comfy. Yeah. Oh, what true? Oh, what Oh, what true? Coffee. Nice job. Come goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, goeye, Oh, goeye, yeah, ja, nou. Ja. We gaan weg hoor. Ja. We gaan weg voor. Ja. Hij is katholiek of protestant? <laughs> uh, wat zou die zijn? Mevrouw Overstegen, uw grijze papegaai met rode staart. die ziet er zo gewoon uit. Toch is hij? Roodstaart wordt hij genoemd. Is dat een begaafd ras? Ja. Dat is het hoogste ras wat er is, de, wat het beste praat. Hij roept Zo. George, dat is uw man. Ja, dat is mijn man, ja. En dat roept hij in. Een... En dat ja. roept hij dan vaak? Van, uh, hij doet roept dingen die u zegt na. Ja, want dan roep ik soms uh, koffie. <laughs> en zegt hij toch ook en s'avonds staan we aan tafel. Hè. George... Een tafel. Een tafel. Sjoos. Sjoos. Sjoos. tafel. Eet de... Pas op hoor. Pas op. Pas op. Pas op hoor. Pas op. Niet kapot maken. <lacht> <lacht> ja, hij dit kapot en dat kapot. Kom <lacht> Pas op hoor. Wat voor dik is En we moet Wat?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 Och, wat een Jij is de koek. Koetjes. Kom maar, Stoppie. Koetjes, Stoppie. We hebben uit de te schalen. Kom Jos. De koek. Kom maar, Dicky. Kop van Pas op, hoor. Pas op, hoor. Hij bijt me wel eens. Hij bijt me wel eens. Slaap, kindje, slaap. Kijk, als ik het hier in beetje van slaap, slaap. Op het algemeen is de conversatie niet zo dik meer tussen oude genoten. Vandaar dat ik die papegaai hier heb. Dan hoef ik niks te zeggen meer. Slaap, kindje, slaap. Oei. Ja, dat moet loopt ik weet So, <laughs> Slaap, kindje, slaap. kindje, slaap. Ja, nou Larita. Nou Larita. Slaap, kindje, slaap. Ja, nee, kusje vraag ik niet om je. Nee. Slaap, kindje, slaap. Naar buiten loopt de schaap. Net zoals de mensen die een hond hebben. Waarom hebben de mensen een hond? Hm? Er zijn mensen die willen aanspraak hebben. Die kopen een goudvis. Zeg, Joepie Poepie. Ben je papa's grote jongen? Kan Joepie goed praten? Joepie kan goed praten. Ja. Nou, vertel het ze papa. Meneer Houtersma, u heeft hier twee pakketten. Ja. Nou, en die beesten. Nou, dat, zijn, dat zijn mijn grootste vrienden. Het zijn prachtige beestjes, lieve beestjes. Uh, ik kan er alles mee doen. En uh, ik heb hem als kleine jongen gekregen uit het blok vandaan. En ik heb hem helemaal leren praten en alles met hem te doen. En zodoende hebben ze bij elkaar. En nu wil ik proberen om ermee te fokken. Maar ik denk dat het mannetje het vrouwtje niet aanstaat. Of andersom. Ik weet niet wat. Of ik... het is een gebrek van mij dat ik hem geen goede voorlichting gegeven heb. Maar voor mij zijn dit... Voor mij zijn dit twee vriendjes nou. Uh, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Die ziet er papa uit. Ga maar naar Piet, wat zeg je nou? Wat wou je dan allemaal vertellen? Geef papa maar een kusje. Ja. Zo. Ja, lief hoor. Vind ik lief van je. Ja, vind papa erg lief van je. En wat is Pinkie nou? Wat is Pinkie? Moet... Ja, Pinky Pinkie moet ook bij papa komen, ja. Pinky Linky Fokker, ja. Wat, iemand... wat betekenen ze precies voor u? Alles. Alles betekenden ze voor mij. Want die beesten, uh, ja, uh, zo, toen ik mevrouw verloren heb. Ja, toen ik mevrouw had, had ik ook zo'n vogeltje. En daar was ik ook gek op. Maar dan werd het beschouwd als een vogeltje. En nu beschouw ik het als vrienden. Ja, nee, je mag papa toch niet bijten. Dat weet je wel. Je mag papa lief zijn, je mag papa een geven, maar je mag papa niet bijten. Want dan wordt papa weer kwaad, voor koffie. Wat leert hij u? Hij leert mij geduld hebben. Dat leert hij mij. Geduld en liefde. Want dat is alles wat je. Wat je met zo'n beestje kun je alles bereiken: met geduld en met liefde. Anders kom je er niet. Dan heb je een vogel voor nodig om dat te leren? Uh, goed, ik ben 37 jaar getrouwd geweest. Ik heb een schat van een vrouw gehad. En ook dat moest je leren. Als je pas getrouwd bent, moet je ook leren om je vrouw lief te hebben. En ook om, om, om een huwelijk aan te gaan. Dat moet je allemaal leren. Je bent nooit te oud om te leren. Want je leert alle dagen. Ik leer zelfs van deze vogels leer ik nog. Van die beesten leer ik nog wat van. En vooral geduld hebben... En, en meer van die vrijheden. Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet drukken... maar dat is werkelijk... Ik ben een stapelgek stapel, bij met die beesten. Ja. Pas op, hoor. Mag papa niet bijten, hè? Geef papa maar een kusje dan. Papa kusje. Nou? Geef papa ja? een kusje. Zo, lieve horen, ja. Pas op, Papa is groot. Papa is groot. Nou, ik zal het dus dit vertellen. Ik ben dus de buurman van meneer Houtsma. Van Joepie Poepie en uh, Pinkie Linkie, jullie zeggen. Juist, juist, ja. En die man is zo gek op zijn vogels, dat kan ik u bewijzen. Want als hij dus s'avonds naar de studio gaat om te eten... dan komt hij dus weer thuis, tegen kwart over zes. Heeft hij gegeten, krantje gelezen. En dan zegt mevrouw uh, Houtsie, kom joh, koffie drinken. Nou, dus dan komt hij. Ja, dat doe ik wel even. Ziet hij nog? Pak je koffie. ziet hij al De klok van... Uh, Oh, ik moet naar mijn jongens, ik moet naar mijn jongens. Zegt mevrouw, jongen, neem nog een maak koffie. Hij neemt zijn tweede bakkie. hebt het nog niet op of hij zegt van... Ja, uh, jongens, ik ga naar mijn jongens toe, want uh, die zit alleen vanavond. Wat vindt u ervan, dat hij zijn vogels als zijn jongens beschouwt? Ja, uh, wat hij dus vertelt over zijn vrouw, die dus overleden is... vind ik het dus ergens logisch dat als die man weggaat... en hij komt thuis dat zijn meubels die zeggen niet van, uh, hi, pa, of wat ook. Dat hij dus echt zijn jongetjes heeft... die dus tegen hem aan kunnen praten van... Uh, hallo, en joepie, poepie, houdt maar. En ze beginnen meteen te praten tegen die man. Dus ik kan het maar ergens logisch voorstellen... dat die man dus daar zo, dus zijn aanspraak voor heeft. En dat, dat hij er erg van houdt. Wat hij heeft dus op dat ogenblik niemand. Joepie. Radio Rama. Radio Rama. Radio Rama. Radio Rama. Radio Rama. Die man had die vogel pas en dat beestje vloog rond in de kamer. En die man die gaat in zo'n laag kuipstoeltje zitten. En wat doet hij nou? Hij gaat bovenop dat beestje zitten. Dus dat beestje dat geeft een schreeuw en dat houdt zijn mond verder dicht. Dat zat maar te piep, piep, piep in de kooi. Komt hij bij want Toen zegt hij Piet. Het beestje zegt drie dagen al niks meer tegen me. En wat moet ik nou? Ik ben bij de veearts geweest. Veearts zich rustig laten zitten. Dat ik denk, god, dadelijk gaat dat beestje dood, hè? Dat is misschien inwendig gekneusd en dat bloed dood. Nee, hoor. Nog geen vijf dagen later. Ik zat te eten. Er wordt gebeld, Piet, Piet, kom eens hoor. Hij zegt weer, joepie, poepie, oudsma. Hij doet het weer. Ik ben er zo blij mee. Wat die man, die fleurde helemaal op. Ach man, ik, vond, ik stond gewoon te janken. Ik was zo blij. Doe maar. Het is een groene Amazone, Geel voorhoofd. Je hebt dus ook de blauwe. Maar de geel voorhoofd, die praten beter. De zuiverste praters, dat zijn de uh, grijze roodstaart. Maar hun zijn aanhankelijker. Want vaak kun je niet vrijen met een, groene, mm -hmm. uh, met een roze taart. Ja. hij vrij is goed. Oh, wat lekker. Ja, ja maar niet met iedereen. Mijn man moet hij niet. Nee? nee hoor. Nee. Is het een mannetje? Het is een mannetje. En ik vrouw toch niet, vrij dan niet mijn vrouwtje? Wil je nee, een hij ook iets met een mannetje waarschijnlijk? <laughs> nee, waarschijnlijk niet. Lari, <tie> ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vraagjes drinken, hè? Ja, ik denk een schepje. Wie heeft hem geleerd Friesland bobben, Friesland boven en leven de koning? Nou, dat heeft mijn vrouw hem geleerd. Leven de koningin. Leven de koningin. Mm -hmm. Maar hij zegt leven de Koning, want dat in dat slikt u wel eens even in. Maar ja, hij ziet in de toekomst, denk ik. Leve de... U wilt niet hebben dat hij vloekt? Nee, daar hou ik niet van. Waarom niet? Nou, moet u, ja. Stel als hij voor de NCRV komt en hij zegt te vloeken, of dat we dat echt vloeken, nou, dat zou ik niet leuk vinden. Hij heeft het over lekker stuk en ja, <lacht> lekker stuk. Dat, dat is mijn vrouw dan, hè? Als je binnenkomt, dan roept hij lekker stuk. Ik mag het niet zeggen van uw ik heb vrouw. Hem nee, maar ik heb het hem geleerd. Het is de waarheid. Dus, uh... Hij is niet lekker hoor. lekker stuk. Ja, ik was gehaald met mijn jongste zoon. Ja, maar... Ik heb hem eigenlijk net op tijd gekregen. Want we hebben dus mijn één zoon en die ging toen trouwen. En mijn man, ja, die was altijd eigenlijk weg. En toen had ik hem dus net al voor die tijd. En ja, ik ben zo ontzettend met een beetje gaan praten. Dat, mijn schoondochter zegt wel eens... maar je doet net of het een kind is, hoor. Dat is ook zo. Ik beschouw me eigenlijk helemaal niet meer als beest. Hè? Op moederdag dan krijgt mijn vrouw dus ook altijd een cadeautje... namens Toby de Vogel. Je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Hè? Toen ik het vroeger wel eens gehoord had... Hè, en dat je wel eens mensen hoort over papegaaien en zo... die ik veel kunnen spreken. Maar ja, Mijn schoondochter heeft ook een papegaai, maar dat, dat dier is voor mij stom, dat zegt niets. Ja, enkele keer hoor je lorren, lorren... Maar voor de rest ook nooit wat. Hij zou nog kunnen leren van deze parkiet. Waarschijnlijk wel, ja. ja. U vindt het een intelligent dier? Uh, ja, vooral omdat je ook echt merkt dat hij nou ja echt bij de tijd is. Hé, koppie? Koppie? Coco is de groene Amazone van de familie Arendsen. Vader Arendsen is uh, kolonel bij de luchtmacht. En het valt me mee dat hij nog zoveel zegt. zonder dat er iemand van de luchtmachtvoorlichtingsdienst bij is. Hallo. Is haar <krijgene> Marjolein, je hebt hem ook zingen geleerd, zeg je? Laat eens horen. Hoe doe je dat? van Polly, de mascotte papegaai, hier uh, op de luchtbasis uh, Leeuwarden. Hoe denkt de zwijgende papegaai Polly Gray over de defensiebegroting? Nou, ik denk niet dat hij het helemaal mee eens is. Tenminste, die indruk krijg ik niet. Het is een roodstaat Het is een rode staat... maar ik denk dat hij hem graag kwijt wil. Wat betekent deze papegaai voor jou? Heel veel. Als je alleen, als je alleen thuis komt, dan uh, is er altijd een vriend... die je uh, gedag zegt en... Uh, je hebt altijd iemand om mee te spreken. Hoe oud ben je? Ik ben 15. Praat je elke dag wel wat met hem? Ja, dat, eh, als, hij praat altijd. Als ik thuis kom, dan zit hij al in de kooi... en dan zit hij te schreeuwen. En, ja. Hij, en dan zegt hij hallo als je binnenkomt. Hij zegt geen scheldenwoorden of lelijke woorden. Ik heb hem tenminste nog niet ja. sleut, hè? Dat hebben we opzettelijk niet geleerd. Want eh, als, ze, als ze dus gaat schelden... dan. Is te geinde vanaf, vind ik. Want dan houd je niet meer van het beest. Maar, maar het is toch wel grappig, want als wij nog s s'morgens naar beneden komen. je doet de deur open. en je hoort dan die kiek praten. en die zegt dan: Kiki, kom eens. We doen de kooi open en hij komt op je schouder zitten en zegt: Goedemorgen, moeder Lintje. Het klopt dus precies. U zou hem niet willen missen. Voor geen prijs. Ook niet als u uw planten opvreet. Nee, de baas moet dan maar nieuwe planten betalen. Maar ik ben er wel om hoor, ik ben er wel om. U krijgt toch samen AOW? Praat u me daar niet van? En daar heb ik al zo vaak over gezegd, ik heb mijn eigen inkomen. En dan zegt hij, dan koop je je planten daar ook maar van. Ja. Het zijn inderdaad zeer bijzondere dieren. En ik zou de mensen willen aanraden om, om een pakiet aan te schaffen. Maar wel op de manier zoals ik gezegd heb. Hè. Je... Dat betekent dat er alleen maar mannetjes meer worden verkocht. Ja, dat zit er. wel in. Maar de vrouw is... des huizes moet er wel rekening mee houden... dat als ze eenmaal een parkiet heeft... dat de man nooit meer op vakantie gaat. Want dan moeten ze thuis blijven voor de parkiet. Echt waar? U spreekt over hem alsof het een, uh, of een kind is. Dat, ja. het ook voor hem. Ja. dat is het precies voor ja. hem. Dat is het precies. Het is sowieso waar. En, en hij wil hem niet bij een ander thuis doen. Want dan moet hij dus natuurlijk wel de hele dag in zijn kooi blijven zitten. Maar dat houdt in dat... We gaan niet meer weg. Vind je wel jammer, hè? Ik wel. Ik zou nog wel een poos op reis willen gaan. Maar ja, je kunt de kiet toch niet meenemen. Ja, een koor. veel te lastig. Ja, ik hou veel van dit beest. En ik geloof als ik een paar dagen op reis zou zijn, dat ik weer gauw terug zou komen. Alleen omdat ik mijn pakiet mis. Daar ben je zo enorm van gaan houden, van, van Is hij wel eens inzet van een ruzie, van Christel? Oh ja, beslist. Beslist. Wel niet een hevige. Ik heb me erbij neergelegd. <lacht> maar ik heb me al bij zoveel in de loop van de jaren neergelegd. Tot ik plotseling zeg, nou nou pak ik mijn koffertje en ga ik alleen. Maar dan moet hij ook de kooi van de perkiet schoonmaken. Dat doet hij niet? Nooit. Nooit. U heeft die parkeer natuurlijk genomen omdat u dan wat aanspraak had. Had u niet genoeg aanspraak aan uw vrouw? <laughs> nou, ik moet u zeggen, als je bijna 45 jaar getrouwd bent... dan ben je zo langzamerhand uitgesproken. Oh. <laughs> en, en dan wil je wel graag <laughs> iemand anders hebben om mee te praten. Ja, ja. Het was... Radio Radha. Ons Mini-magazine met een speciaal nummer. Opname. Job 1 Hans G. Janssen. Techniek Jan Boulding. Procumptie en erweging. Bob Boezie. En dat applaus, dat lijkt me volkomen terecht. U luistert nog steeds naar VPRO's woord en het thema deze uitzending. Vijf uur lang tot zeven uur. Eh, dat is eh, dieren. En um, u hoorde zojuist dus een, een documentaire van Radio Rama. Gemaakt door uh, Bob Oesje, 1974. En um, ja, die dieren, zoals u net hoort, die hebben soms bijzonder menselijke trekjes. En um, zo zag dolfijnverzorger Richard O'Barry op een dag, 40 jaar geleden ongeveer, hoe Cathy zelfmoord pleegde. Kathy was een dolfijn uit de populaire televisieserie Flipper uit de jaren zestig. Barry zelf geloofde in ieder geval dat hier sprake is van zelfmoord. De dolfijn keek de verzorger nog eventjes in de ogen, deed er oogjes toe... ...zakte naar de bodem en stopte met ademhalen. Zelfmoord bij dieren, het klinkt eigenlijk natuurlijk absurd... ...en toch is het een onderwerp dat, dat mensen bezighoudt, al decennia lang. Want kunnen dieren überhaupt zelfmoord plegen? Naar aanleiding van een artikel in het Amerikaanse blad Time Magazine... leidde de discussie in 2010 opnieuw op. Presentator Pieter van der Wielen van VPRO's wetenschapsprogramma Noorderlicht... vroeg luisteraars om voorbeelden van suïcidale dieren te noemen. En besprak het thema met eminent primatoloog Jan van Hoof. Ja, we gaan even terug naar de uitzending van 26 maart. Toen uh, droeg ik een bericht voor van Time en van de New Scientist... want ineens was die kwestie kennelijk weer helemaal actueel. En toen vroeg ik uh, de luisteraars... Misschien heeft u wel ervaring met een huisdier dat zelfmoord heeft gepleegd. Een, een goudvis die zich uh, buiten de kom heeft geworpen. Of een tekkel die zich voor de tram heeft gestort. En nou ja, je zal het geloven of niet. Maar ik kreeg uh, heel veel reacties. En, en ook wel een paar ja, opmerkelijke. Ik zal er eentje voordragen. Deze komt van Lydie Dupont. Je zal het niet geloven, maar ik heb een parkiet dood in de kooi gevonden... die zich van het leven beroofd had. Niet van het stokje gesprongen, maar met een peperclip door de nek. Vraag me niet hoe die parkiet dat voor mekaar heeft gekregen. We gaan het maar vragen aan Jan van Hoofd, die is gedragsbioloog... die is hier in de studio. Heeft u enig idee hoe die parkiet een peperclip om de nek kreeg? Ik heb geen flauw idee. En er zijn natuurlijk hele verschillende mogelijkheden waardoor dat gebeurd kan zijn. En niemand heeft dit gezien. Dus we zullen het ook niet weten. Maar de vraag is natuurlijk of dat beest dat gedaan heeft... om zichzelf moedwillig aan het eind te helpen. En dat is natuurlijk uiterst onwaarschijnlijk. Die, die kwestie die zal wel veel terugkomen in, in dit discours. Namelijk, uh, ja, is, het, is er sprake van een domme tackle of van een onoplettende goudvis... of is er daadwerkelijk sprake van een gerichte actie... om zichzelf op het, om het leven te brengen? Ja. Nou, uh, dat dieren... Uh, aan het eind van hun leven komen. door rare gedrag, dat is duidelijk. En uh, er zijn vele voorbeelden van. dat dieren bijvoorbeeld. Uh, of liever gezegd, uh, vele anekdotes. dat dieren zichzelf het neven benemen. bijvoorbeeld uh, om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Ik zag dat er een verhaal was van ezels die uh, in, de, in de bergen ergens. Ja, dat dat, dat kregen we toegemeld, dat was een verhaal van het Koerdisch verzet. van ongelukkige ezels die zichzelf na te veel mishandeling. Uh, in het ravijn storten Ja. Nou, het grote punt is natuurlijk, waarom hebben ze dat gedaan? Dat ze zich in het ravijn storten, dat valt blijkbaar niet te ontkennen... want dat is waargenomen. Maar een van de dingen die kan gebeuren is dat ze gewoon bang zijn... de pest in hebben, gefrustreerd zijn, weg willen. Ze worden mishandeld, nou dan vlucht je. En bij vluchten, dan hangt het af van de aard van het gevaar. Neem je grote risico's, nou je wilt wel weg en dan maar langs die helling naar beneden... en dan donder je naar beneden. En dan kom je om. En zo zijn er natuurlijk een heleboel gevallen. Ik zal er een voordragen, want deze kregen we toegemaild... van Ursula Radnoff ja. Het verhaal. Ergens in de huiskamer stond een schaal met walnoten. Daarin huisten de kleine motjes... Tegen de winter verdwenen ze, maar doken weer op in de cv-ketelruimte. Deze was met een tussenmuur en loevere deurtjes naar de wc gesitueerd. Tijdens mijn toiletbezoek ging ik maar een beetje motjes meppen die op die deur zaten. Morsdood, wat helemaal niet volgens mijn aard is. Wat schetste mijn verbazing? Na het doodmeppen zag ik nadien regelmatig dode motjes in de wc. En op een gegeven moment zag ik hoe de motjes, als ik één motje had doodgemapt... op de wc-rand gingen zitten, start klaar om in het water te duiken. Hier is dus sprake van zelfmoord door verdrinking. Ja, als dat zo zou zijn. Maar het is uiterst onwaarschijnlijk, want ik denk aan... Als, als er overal motjes zitten en je begint er een stel dood te meppen... dan springt de rest op en vliegt rond en weet ik allemaal wat... en er zullen er ongetwijfeld zijn die bij dat gebeuren... in de wc-pot terecht zijn gekomen. Maar er zullen er ook zijn die daarnaast zijn gesprongen. Met andere woorden... Uh, hebben we hier te maken met, met opzet. Iets doen waarvan dan ook wordt aangenomen... dat het dier het doet om een einde aan zijn bestaan te maken. Waarom zou die überhaupt? U zegt of, gewoon, het zijn ongelukjes in paniek. Er zijn heel veel ongelukken in paniek, ja. ja. Maar er zijn ook gevallen waarin een dier gedrag vertoont... dat geen ongeluk is, maar dat de dood een gevolgen heeft. En, uh, maar dat niet bedoeld is om zelfmoord te plegen. Laat ik het voorbeeld nemen van bijvoorbeeld... Uh, Bijen. Als een bij zijn volk verdedigt en een aanval afweert op het volk, dan steekt hij, en als het een zoogdier is, dan steekt hij dat. En als gevolg daarvan trekt hij zijn hele achterlijf open en gaat dus dood. Dat is zelf opofferend gedrag ten behoeve van de gemeenschap. Althans, zo is het geëvolueerd. Maar het dier doet het natuurlijk niet met de bewuste bedoeling om dood te gaan. Hij doet het vanuit een emotie om zo'n soortgenote te bevestigen, je zou haast kunnen zeggen... het is een bij met een bomgordeltje Het is een zelfmoordaanslag, om... voor, maar niet voor bewust. De, voor de het, gemeenschap. Is, het is een aanslag die toevallig eindigt in de dood. Maar wat altijd wordt genoemd, waarom dieren geen zelfmoord zouden kunnen plegen... is omdat dieren geen zelfbewustzijn hebben. Hoe weet nou, je of een dier dat gaat een zelfbewustzijn een heeft? Ver, om te zeggen dat ze geen zelfbewustzijn hebben. Natuurlijk zeesterren en mossels en zelfs karpers. Dan heb ik niet het idee dat die enig zelfbewustzijn hebben. Maar dan moet je je afvragen wat zelfbewustzijn is. Dat is dat het dier enig weet heeft van hoe die zelf functioneert... en van zijn eigen voorkomen. En... Uh, we hebben de indruk dat bij bepaalde cognitief hoogontwikkelde dieren... daar een schemering van dat soort benul besef is. De klassieke proeven zijn bijvoorbeeld... dat zijn altijd die spiegelproeven... waarbij het volgende gedaan wordt... je plaatst een dier voor een spiegel. De meeste dieren hebben geen flauwe notie wat ze daar zien. Die zien daar een ander en gedragen zich ook alsof ze een ander daar zien. Dat we zeggen, ze bedreigen die anderen, ze nodigen die ander uit tot spel... ze begroeten die ander. Maar hoelang je zo'n spiegel er ook laat staan... er blijkt geen gedrag waaruit eh, zou kunnen worden afgeleid... dat ze in de smies hebben, dat ze het zelf zijn die daar staan. Nou, doe dat bijvoorbeeld met chimpansees. En recentelijk is het ook aangetoond voor bijvoorbeeld dieren als dolfijnen... en zelfs voor dieren als eksters, vogels dus dat als ze voor een spiegelbeeld staan... dan zie je dat ze naar, beginnen ook met groeten of dreigen naar dat spiegelbeeld. En dan zie je ze, bij wijze van spreken, aandachtig kijken... en bewegingen gaan maken met hun armen, hun handen of wat dan ook. En dat betekent dat ze op dat moment in de, in de gaten krijgen... dat dat spiegelbeeld precies hetzelfde doet als wat zij doet. Dus ze uh, herkennen die gelijktijdigheid van gedrag. Maar dat kan je alleen maar als je benul hebt van wat je zelf doet. En, en, dat je beseft hebben, dat jij het bent die dat gedrag uitvoert. Hebben dieren, dat is dan, dat is dan de, de volgende vraag... als ze geen besef hebben uh, van zichzelf, kunnen ze geen zelf maar hebben ze een besef van de dood? Weet, weet een dier wat dood is? Ik denk dat het gros van de... Nou, dat gaat er meer over... Wat je, wat, welk respect van de dood je beseft. Er zijn voldoende aanwijzingen om, te, om aan te nemen... dat een aantal dieren in de smies hebben dat een ander niet meer leeft. Dat die dood is. Ook dat is bij een diersoorten niet het geval. Maar we weten bij apen, en bij, zeker bij mensenapen in ieder geval... dat die zich anders gedragen ten opzichte van een dode... Een nog steeds zien als een soortgenoot, maar als een ander soortgenoot. Dus maar zonder dat ze beseffen dat het hen ook zou kunnen overkomen. Dat is nummertje twee... Want elk individu leeft natuurlijk in een tijdschaal. waarbij die over het algemeen geen benul heeft van dat er een begin aan zit. en dat er een eind aan zit. Wij mensen kunnen ons dat realiseren. Dat, maar ik heb er zelfs nog enige moeite mee om me voor te stellen. Dat, dat het op een gegeven moment. dat ik er niet meer ben. Dus het hangt er een tikje van af. hoe ver gaat dat tijdsbesef van dieren? Er werd wel eens gezegd. Het fundamentele verschil tussen mens en dier is dat het, de mens heeft een verleden en een toekomst. Hij leeft vanuit dat verleden en die toekomst. Een dier leeft in het heden. Bestaat alleen op dit moment. Nou, er zijn prachtige experimenten over te doen die laten zien dat dat, nou ja, zeer betwijfelbaar is. Ik maar... steek mijn vinger op. Dat is ook iets geks. Ja. <laughs> Ik, nee, als, een, als een dier alleen in het heden leeft, er zijn ook dieren die hamsteren. Dat exact. Doen ze. En daar zijn de mooie onderzoekingen aan gedaan. Dat, en dan zou je kunnen zeggen... ja, maar dat doen ze instinctief, reflexmatig... en daar behouden ze geen rekening... met de consequenties van dat gedrag voor later. Ze weten als het ware niet... dat ze later dat voer terugvinden. Nou, daar kun je experimenten over doen... die laten zien dat ze dat wel degelijk weten. En dat ze ook in een soort tijdsas, dat plaatsen. Kijk, wij leven in een tijdsas. Ik weet dat iets is een week geleden gebeurd en iets anders is nog eerder gebeurd. 14 dagen geleden. En recentelijk ben ik met een taxi naar hier gekomen. Dat plaats ik allemaal op een tijdsas. En ik weet dat morgen ga ik bepaalde dingen doen. Ik leef dus in een tijdsas. Nou, dat doen dieren in zekere zin ook. Bepaalde diersoorten kun je het verantwoorden. Ga je die hamsteren, en die je bijvoorbeeld in een situatie brengt waarin ze te weten komen... dat ze pas over drie dagen datgene wat ze gehamsterd hebben kunnen oppakken... of pas over twintig dagen. En je geeft ze de keuze uit wat ga je nou hamsteren. Bijvoorbeeld uh, bevroren meelwormen en nootjes kunnen ze uitkiezen. Als ze weten dat ze over drie dagen de zaak kunnen halen dan hamsteren ze meelwormen, want daar zijn ze gek op. Maar na vijf dagen zijn die verrot. Dus als ze weten dat ze pas over twintig dagen... dan doen ze de moeite niet, dan pakken ze nootjes... die ze ook wel lekker vinden. Ik kreeg een mailtje van Tanja Vermaas. Dat ging over de, de hond van de schoonfamilie, Kevin. Die had een hekel aan water. Ik zag hem ook nooit in de buurt van water. Maar op een dag liep hij de sloot in. En elke keer als ze hem de sloot uitvist, en dan, dan liep hij terug de sloot in, net zo lang tot hij verdronk. En hij was van het ras whippet. Ja, dus dit soort verhalen komen we denk ik nooit vanaf, meneer Van Hovenbloem. Nee, daar komen we We kunnen wel honderd keer zeggen, ze hebben geen zelfbewustzijn, en ze weten niet wat dood is. Ja. Uh, maar, maar die verhalen blijven opduiken. Die verhalen blijven opduiken. En... Zegt dat iets over onszelf uiteindelijk? Uh, misschien, misschien ten dele, omdat we natuurlijk proberen... verklaringen te zoeken voor raar gedrag. En, en dan is er dus gewoon de vraag... ja, je hebt één incident... Wat is daar aan de hand geweest? Wat bewoog die hond om in het water te gaan? In ieder geval, wat we uit wetenschappelijke gegevens kennen... en eh, hoe dieren zich gedragen... Is er geen enkele aanleiding om aan te nemen dat ze dat doen, bijvoorbeeld om een end aan hun leven te maken? Het kan zijn paniek, het kan iets anders zijn. Ik, ik, ik heb geen je hoort idee. Dat was ook het verhaal van die motjes, eigenlijk, dat, dat, hmm. dat die niet zonder hun collega motjes konden leven en zich van ongeluk in de wc-pot ja. storten. Je hoort dat ook over dolfijnen, over olifanten, over honden, dat ze zichzelf uh, versterven omdat ze iemand missen, kennen die rouw. Dat is wat anders, inderdaad. Dat is wat anders dan de behoefte om een end aan je leven te maken. We weten bijvoorbeeld, dat is door Jean Goodall fantastisch gedocumenteerd... dat een, een jonge half chimpansee, eh, adolescent eigenlijk... die zijn moeder verliest, die is de dagen daarop... Eh, als maar in de buurt van dat kadaver blijven zitten... naderde dat, constateerde natuurlijk dat het niet meeging... at niet meer, werd neerslachtig, depressief en ging uiteindelijk dood. En dat zien we, en daar zijn bijvoorbeeld bij honden... fantastische verhalen van... dat dieren een partner bijvoorbeeld missen... en in een depressie gaan. Maar het is dan depressie... depressiviteit met dood als gevolg... maar niet een, een moedwillige zelfmoord... Uit depressie. Nee, dat, dat is, maar wel motivaties om verder voor te leven. En van alles en nog wat te doen wat je zelf in stand houdt. Die motivaties zijn in die depressie zijn die verloren gegaan. Dus krijg je een soort zelfverwaarlozing. De dood ten gevolge hebben. Het mooiste verhaal omtrent dieren en zelfmoord vond ik van de dolfijn Flipper. De beroemde dolfijn Flipper. Ja. Die zou zich op een dag op de bodem van zijn zwembadje hebben gelegd. Omdat hij de roem niet aankon. <lacht> Ja, nou ja, ik kan daar helaas niet gek veel mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn zoveel van die verhalen. Bijvoorbeeld een bekend verhaal is ook de Lemmingen. Die, ja, zich, die massaal, zich in het ravijn storten. Die zich in het ravijn storten, omdat er een overbevolking is. En ze kunnen met z'n allen niet meer bestaan. Dus ja, moet een gedeelte rond, van maar de populatie zich samenvatten, opofferen. Samenvattend, zelfmoord bij dieren, het is niet wat we denken. Het is niet echt zelfmoord. Het is niet echt zelfmoord, nee. Ja. Dieren die kunnen dus geen zelfmoord plegen. En ik moet eerlijk zeggen... Dat vind ik eigenlijk ook wel een, een geruststellende gedachte. Een dier dat zelfmoord pleegt. Ik kan dat maar moeilijk verdragen eerlijk gezegd. U luistert nog steeds naar Vepiro's Woord. En Deze hele uitzending staat in het teken van dieren. En ja, dan passen ze ook een dierenliedje. Dit is van rapper Abel Aalvoet, EKS Capabel. U luistert naar Shaki Schilpad en de Kreupelenhaas. Shaki Schilpad was de shit. In het met de zon op zijn gezicht, maar... Kreupele Haas was daar in de flits en hij zei: Wedstrijd, pitch. Noem maar, check dit, jouw kansen voorbij. Eerste prijs sowieso voor mij, want op één been heb ik nog altijd tijd. Jee, jeet de loop zit je bij de finishlijn. Sharky dacht: wat is hard met die gast. jongen wat de fuck, je weet niks, dus dat. Ik ben een schilpad en alles werkt. En niet snel, maar wel, maar fuck, is sterk en het is niet erg. Ik heb geen haast Trekken van kreupel, zeker geen Haas. Maar die was al weg. Op weg voor de Shark Haas. Denk niet naast, dit is recht, al die ga En shark. En hij zat in zijn bloed, daar ging te hard om aan te denken What de fuck, hij het verdoet en jij, jij was genoeg Kijk hem gaan, maar wie zien we daar in de verte opstaan En de Shaki schilpad, hoe zit dit aan Maar wat is hij aan het doen nog, wist ik het maar Shaki schilpad, terug bij de start Keek iedereen aan, zo van Jongen, wat, jullie willen dat ik ren, maar ik zet geen stap Fuck het, die mijn dame in sticky en trik, traak En de haas inmiddels ver over de finish Zijn je yeah, bitch, is back up in binnen is hard geklapt dus je weet wat dit is En wat zeg je dan, Schiet een een rapper capabel met het nummer Shaki Schildpad en de kreupelenhaas van de CD De Avonduren. U luistert nog steeds naar Woord. En we gaan er even uitvoeren het journaal. Maar we zijn daarna terug met karpers. Of specifiek zoetwatervarkers. Daar moet iemand van houden, zou je denken. En wat blijkt, dat is ook zo wat ik daarmee bedoel. Dat hoort u straks na het nieuws. Blijft u toch vooral luisteren.